Noord-Korea staat op het punt om een derde nucleaire test uit te voeren, zegt de zuid koreaanse ambassadeur bij de VN. Volgens de ambassadeur zit heel druk op het kernwapentestgebied in het gesloten communistische land. Vorige maand kondigde Pyongyang een kernproef al aan, omdat het land kwaad is vanwege VN-sancties. Die zijn verscherpt nadat Noord-Korea in december een lange afstandsraket had gelanceerd. Met de raket is een satelliet in de ruimte gebracht.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 De PvdA benadeelt geen ouderen, dat zei PvdA-leider Samson in het tv-programma Nieuwsuur. Hij reageert daarmee op de kritiek van Geert Wilders van de PVV en Henk Krol van 50 plus. Volgens Samson doen de partijleiders nu wat hij probeert te voorkomen, namelijk ouderen tegenover de rest zetten. Samson noemde de ouderen eerder de rijkste groep van Nederland. Wilders noemde Samson daarna een bejaarde Besser. en Krol zei dat de PvdA niet langer een sociaal gezicht heeft. Het weer. Vanuit het westen komen steeds meer buien over het land heen. Met kans op natte sneeuw en hagel. Het is een graad of drie. Later vandaag winterse buien. Maar ook zon en dan ongeveer vijf graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Goedemorgen mag ik dan altijd zeggen in dat uh, laatste uur. Vijf uur voelt toch meer als dag dan als nacht. Maar goed, de programma heet Dit is Nacht en dit is dan toch het laatste uurtje daarvan. Uh, ik vertelde net al waar we het in de rubriek Focus op de Wereld over gaan hebben. Dat is over een half uurtje. En tot die tijd uh, genieten we nog even van muziek. Even om lekker ja, misschien wel bij wakker te worden op de vroege ochtend... Hè, als, als u heel vroeg moet werken. Of misschien zit u wel in de vrachtwagen en bent u uh, op weg terug van een hele lange nachtrit... Het, het kan allemaal, ik hoop dat u uh, geniet van Radio 1. En uh, dat we u een beetje hebben mogen vermaken en, uh, en inspireren vanavond. Uh, we gaan beginnen met, uh, met muziek van Todd Rundgren. Ik moet zeggen, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is een beetje een, een bijzondere naam. Het komt van zijn album Something Slash Anything uit 1972. En in dat nummer daar, daar brengt hij eigenlijk een ode aan de singer-songwriters... Laura Nyro en Carole King. En later werd hij tot Rundgren, die werd een uh, gevierd producer... onder andere voor uh, uh, Meat Love. Nou, wie kent dat nou niet? Het is wel van een tijdje geleden, dus uh, je moet wat ouder zijn om het uh, echt te kennen. Het is uit 1972, valt op zich toch wel mee, I Saw The Light van Todd.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 side With You van Matt Simmons of Simons. Ja, ik moet zeggen, dit, dit is dus een, een vrij nieuw nummer. En ik heb dat een beetje gevolgd. Um, en iedere DJ die spreekt ongeveer zijn naam anderzijds. Dus of Simmons of Simons. Hoe dan ook, het is een heel mooi nummer. En het is uh, ook wel heel grappig hoe dat ontdekt is. Het is namelijk die beste Matt Simmons. Ik noem hem maar even zo. Het is een uh, singer-songwriter uit New York treed daar uh, gewoon wat op in de buurt en eigenlijk gewoon ja, toch een beetje een gemiddelde singer-songwriter. Totdat opeens iemand van de redactie van Goede Tijden, Slechte Tijden uh, dat nummer ergens op heeft gepikt. En heeft gebruikt in de uitzending, ik denk dat het was vorige week, begin vorige week. Nou, toen werd het al heel snel opgepikt door, uh, door zender 3FM. En uh, sindsdien uh, ja, vindt het eigenlijk steeds meer gehoor en stijgt het ook uh, in de hitlijsten. En weten steeds meer mensen dat nummer uh, ontzettend te waarderen. Um, het is uh, van zijn EP Living Proof in juni 2012, dus toch alweer uh, ruim een half jaar geleden. En uh, breekt nu dus echt uh, in Nederland door. Hij is ook al hierheen uh, gevlogen om het dan, uh, om het dan uh, te zingen bij, uh, bij Giel uh, op 3FM op, op de radio. Ja, die man weet ook niet wat hij die meemaakt. Die, die zongen in bars en cafés. En nu opeens is hij hier een soort, van, een soort van held. Ik vind het een heel mooi nummer. Het zat ook toen bij een hele gevoelige scène. Dan ja, ben ik helemaal geen kijker van goede tijden slechte tijden. Maar ik zag toen ergens in een soort nieuwsoverzichtje dat, dat fragment voorbij komen. Dat iemand dan echt in het ziekenhuis in een bed ligt. En dan, dan, ja, dan doet zo'n nummer het natuurlijk extra goed. Het is 11 minuten over 5 eh, op de ochtend van 5 februari 2013. En eh, we gaan luisteren naar Don't Turn Around van Aswad. De nacht, de nacht, de nacht. Met ren ze klamen, ze klamen. there before you know what <laughs> I'll try it again Over To It's Over Lenny Kravitsen, nummer uh, uit 1991. Er is een uh, documentaire uit over het maken van zijn negende studioalbum Black and White America. En die uh, documentaire met de titel Looking Back on Love is te kopen via zijn website. Nou, even googlen en dan, uh, dan ben je daar zo. Het is uh, acht minuten voor half zes en uh, zometeen spreek ik dan echt uh, met de twee uh, hulpverleners die in het buitenland actief zijn. Of tenminste, eentje is nog in het buitenland actief in Oeganda. En uh, de andere die is heel lang actief geweest in uh, Bolivia, maar is momenteel in Nederland. En zij uh, gaan even vertellen over hun werk al daar, maar ook de situatie. Uh, Oeganda natuurlijk uh, vaak ook in het nieuws. Uh, ja, het, stond, uh, het is een ontwikkelingsland waar heel erg in Echt ook in ontwikkeling. Dus het gaat eigenlijk best wel de goede kant op met sommige delen van het land. Maar toch is er ook veel corruptie. Waardoor uh, de steun vanuit sommige landen is, uh, is gestopt. En daar, gaat, uh, uh, daar wordt zometeen ook uh, meer over verteld. Uh, maar voordat we dat doen gaan we nog even luisteren naar een echte klassieker. Uh, is ook wel eens uitgevoerd bijvoorbeeld door het treintje Oosterhuis. Met, een, uh, met alleen een gitariste, een hele mooie versie. Maar het origineel hier van de Beatles, uh, Blackbird uit 1968. Mm.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 out A trace, no time to say goodbye to little Grace. Where will you go? Where will you go? Where will you go? Walking down that road.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 sure that she'd come home. Mercy only asked that she'd be left alone. Father thought about her every day, but he knew the world needed amazing grace. Ik moet zeggen, het is een van mijn favoriete bands. Je moet het maar net kennen, New World Sun. Ik vind dat ze prachtige muziek maken... met ook zo'n hele herkenbare stemmen van die frontzanger. A New World Sun heet het. Mocht je het leuk vinden, ik zou zeggen, google het eens. Um, het is bijna half zes, dus we beginnen er iets vroeger mee dan normaal. Maar het is dan echt tijd nu voor Focus op de Wereld. Focus op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en in focus op de wereld praat ik vandaag uh, straks met Ingrid uit Oeganda. Maar eerst heb ik een uh, gesprek met, uh, met Pieter. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. En uh, ja, dat gaat over werk in Bolivia. Uh, ja. Maar jij bent gewoon in Nederland momenteel. Ja, sinds uh, anderhalve maand, half december ben ik weer terug in Nederland. Na een aantal uh, paar maanden in Bolivia. En. Uh, maar goed, er zijn toch een aantal activiteiten die ik ook hier doe, die uh, daar uh, alles weer mee te maken hebben. Oké, okay, ja, want even voor de duidelijkheid, jouw geschiedenis daar in Bolivia die gaat al, al heel lang terug, hè? een jaar of twintig geloof ik. Ja, ik heb daar uh, vanaf 87, zeg maar, uh, ben ik daarheen gegaan. En in uh, 2006 zijn wij teruggekomen vanwege gezondheidsredenen. Ja. Maar uh, vanaf die tijd zijn wij uh, gelukkig nog wel. Uh, kunnen wij een positieve bijdrage aan het werk leveren. En zijn wij daar veel en kunnen we er nog veel voor doen. Ja. Oké. Okay. En, en kun jij eens vertellen, misschien even, even ons mee terugnemen naar de 1987? Wat, uh, wat, wat dreef jou er toen toe om, om je leven hier te verruilen voor een leven in Bolivia? Ja, dat is toch. Uh... Uh, dat is een wat groot woord, maar uh, ik, ik was werkzaam als, als werktuigbouwkundige ingenieur in de elektriciteitsindustrie. Dus iets wat eigenlijk niks met zending uh, of zendingswerk te maken heeft. Maar is er een moment geweest in, in uh, een paar jaar daarvoor dat wij toch een, uh, ja, een roeping hebben ervaren om zending in te gaan. En uh, op een gegeven moment is duidelijk geworden dat dat uh, Bolivia werd. En uiteindelijk heeft er dat toe geleid dat wij in begin 87 uh, vertrokken zijn. Ja. Met uh, onze tienerkinderen. Drie. Ja. Eh, Oké, okay. die, die hebben uh, tiener kinderen hebben jullie toen meegenomen. Hadden ze daar wel zin in? Ja, die eigenlijk hebben die, de, die zoektocht, zeg maar, van uh, ja, waren zij ook uh, op hun kinderlijke manier ook gewoon werden ze erin betrokken. En wisten ze dat we ja gewoon daarmee bezig waren met dat proces en dat waren zij ook. Op hun kinderlijke manier. En, en eigenlijk ja, zijn die gewoon vol gewoon meegegaan. Maar je zegt nu, waren het destijds maar tieners al? Dus echt ook pubers? Ja, nou dus tussen de 11 en de 15 waren nou, dat, dat ze. Vind ik het wel, dat vind ik het wel ja. bijzonder dat ze zo uh, makkelijk meegingen. Want als ik denk uh, tussen de 11 en de 15... dan zijn mensen toch vaak een beetje... tieners een beetje rik als citrant. Ja. Klopt, maar ik, ik denk dat het ook aangeeft dat het niet een idee is dat wat van de ene dag op de ander is gekomen. Maar dat speelde toen al een paar jaar in, in ons gezin, in het bidden, in, in het uh, ja, ook uh, je praktisch op dingen richten. Dus men, men was daar, ze, ze waren daar onderdeel van. Wij gaan dadelijk een keer weg. Ja. En, en, en op een gegeven moment werd dat duidelijk dat dat een Bolivia was. En toen ja, werd het nog concreter allemaal. Ja, en, en hoe werd het zo duidelijk dat het Bolivia was? Want even voor de mensen even wat facts. Het is, het is een land in Zuid-Amerika. Nu ongeveer 10 miljoen inwoners zijn wel echt een ontwikkelingsland. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe kwam zeg maar, die bestemming dan naar voren? Ja, dat is, dat is, dat, dat, we hebben daar gebeden. En eh, er zijn twee dingen gebeurd. In de eerste plaats heeft mijn vrouw op een ochtend vroeg, zo rond deze tijd, zeg maar vijf, zes uur, een keer een visioen gehad. Eh, en die zegt, eh, toen waren we eigenlijk aan het bidden en zoeken van, eh, met de vraag naar God, van heer, waar moeten wij naartoe? Ja. En toen kwam daar een, een beeld bij haar heel duidelijk van uh, de, de landkaart van Zuid-Amerika. En, en van, uh, ze zag Peru en met een, een stem erbij, jullie gaan naar Bolivia. Wat heftig. Uh, zij maakte mij wakker en zij zei toen, ik weet waar we naartoe gaan. En toen zei ik, van, nou ik wil dat niet weten, schrijf het maar op. Want als dat alleen in een droom is, dat vindt, dat, dat, uh, daar gaan we zo maar niet uh, op af, zeg maar. Daar was je te nuchter voor. Ja, precies. Hij heeft dat toen opgeschreven op een papiertje in een envelop en die dichtgeplakt en, en ergens opgeborgen. En een jaar daarna, toen we in ons gezin een keer spraken van hoe God kan spreken... Eh, gewoon vanuit de Bijbel heb ik toen een paar voorbeelden genoemd. En een van die voorbeelden was dat Gods geest je dingen te binnen kan brengen... en dat komt als het ware steeds terug. Helemaal niet met een donderend geweld, maar meer met een zachte stem... die ja, een gedachte die steeds terugkomt en terugkomt. Nou, toen die avond dat mijn vrouw onze tweede dochter onderstopte boven... die zegt ze, mama, als het zo eenvoudig is, dan weet ik waar wij naartoe gaan. Want dan gaan wij naar Bolivia. En toen was de vraag waarom. En toen zei zij, ik moet elke dag aan Bolivia denken en ik weet ook niet waarom. En, en nou, toen rolde mijn vrouw eigenlijk bijna van de stoel af, toen ze dat hoorde. Ik kan me voorstellen. En, en even daarna, ik ook. Maar dat is heel concreet wel de aanwijzing, zeg maar, bevestigd die wij hebben ontvangen, dat ook via zelfs... In, in dit geval mijn vrouw en onze dochter gegaan is... waardoor wij uiteindelijk naar uh, Bolivia gezegd zijn... nou, daar gaan we dan naartoe en kijken... en ontdekkingswijs maken waar dat land ligt en hoe het daar is. Ja. En hoe we daarin kunnen komen. Dus zo zijn wij gegaan in uh, november 85. Wat een, wat een verhaal, joh. Ja. Zijn er niet ook wel eens mensen die zeggen... joh, wat, wat een onzin, dat geloof ik helemaal niet. Jawel, of, of uh, ja... Dat is waar. Dat is ook, als je het zo ja, kort vertelt en kort door de bocht, is het ook, ja, ook best een spectaculair verhaal. Ja. Om, en, en maar goed, dat is wel een proces ook van toch, ik denk vanaf 1.82 uh, is dat begonnen, die zendingsroeping bij ons in ons hart. En en, en is vijf jaar daarna gingen we pas weg. Dus het is wel, is ook ook, zeg ik ook wel eens een periode van vijf ongeduldige jaren voor ons geweest. Van nou wanneer kunnen we nu eindelijk weg? Ja. Ja, ja, niet te impulsief besloten, maar echt daar de tijd voor genomen om dat, om dat door te laten dringen. Ja, ja dat, naar mijn gevoel hebben we dat nog ineens zelf genomen, maar nee. hebben we gewoon door moeten maken. Ja. En misschien waren we er ook nog wel niet klaar voor of zo. Uh, dat er andere redenen zijn die uh, ons nog niet duidelijk zijn. Ja. Precies. En, en in, die, in die lange tijd dat je daar actief bent geweest, want nu, uh, zoals ik het hoor, ben je er zeg maar af en toe wel, en dan uh, kom je ook weer even terug naar Nederland. Maar kun je, kun je eens beschrijven wat je in die twintig jaar daar ongeveer hebt kunnen betekenen? Wij hebben in die twintig jaar uh, hebben we de cultuur wat leren kennen, uiteraard. En vanaf '92, een paar jaar daarna dus, uh, zijn wij heel duidelijk uh, met twee dingen bezig geweest: en dat is de bouw en de opzet van een kinderthuis. en van een jongere trainingsschool. Dat is een soort discipleschapstrainingsschool. Oké. Okay. Dus twee verschillende activiteiten, maar wel ook vlak geografisch ook op dezelfde. Uh, ...plaats, althans we wel uh, met wat hekken en andere dingen van elkaar gescheiden, ja. maar vlak bij elkaar. Okay. En dat is in Caranavi in uh, Bolivia. Ja. Maar, maar hoe begint, want waren jullie aangesloten bij een organisatie of heb je dat echt helemaal zelf opgezet? Nee, ook, ook da daar, nee, wij zijn uh, uh, toen, toen wij, dat is uh, toen duidelijk werd dat we dat zouden gaan doen. Een kinderthuis. we hadden daar geen ervaring in. Eh, hebben we eerst een maand, denk ik, of misschien nog wel iets langer... Eh, Bolivia rondgereisd en alle bestaande kinderthuizen die we konden vinden, bezocht. En de mensen gevraagd, hoe doe je dat? Waarom doen jullie het zo? En, en wat is moeilijk en wat is makkelijk en wat kost dat allemaal? Ja. Eh, kortom, we hebben ons eh, gewoon toen georiënteerd en daarna gezegd... hoe denken wij nu, nu we dat gezien hebben... Dat wij het willen gaan doen. En, en daarmee ja, kwam gewoon de huidige vorm zoals we het hebben met huizen. Een aantal huizen bij elkaar groeperen waar eh, meestal moeders of tantes, zoals we ze noemen, kinderen verzorgen. En, en, en, en een aantal centrale dingen daaromheen. Eh, wat hulpdiensten, kantoor, ruimtes, eetzaal en dat soort dingen meer. Ja, lekker. En, en... Vooral lekker praktisch ook, want was dat ook echt al meteen het idee... Hè? want je zegt, we gingen gelijk kindertehuizen langs. Jullie gingen ook echt heen om een kindertehuis uh, uh, op te richten? Nee, nee wij, gingen, wij zijn echt gegaan uh, een beetje zoals ja, misschien Abraham... dat van je moet weg uit je land of zo. Ja. En wij wisten dan wel waar we naartoe moesten. Maar, maar niet maar, waarvoor? Niet maar, precies waarvoor. Precies, maar omdat nee. je wel zegt... We gingen, we gingen eigenlijk het land rondrijden en alle kindertehuizen bezoeken. Dat is toch wel een ja. soort specifieke zoektocht dan? Ja, maar toen wisten we... Dat is vijf jaar nadat wij aankwamen, hè? Oké. Okay. Dat is niet... niet uh, we kwamen in het land en toen gingen we gelijk in kinderthuis. Uh, dat is, heeft vijf jaar geduurd, je ja. dat uh, zover was. Oké. Okay. En, en die vijf jaar, dat was dan vooral acclimatiseren en een eigen leven daarop bouwen? Nee, dat is heel veel onderwijs geven. Uh, ik, ik heb heel veel reizen gemaakt. Ik had een auto die daarvoor uitgerust was om, om de binnenlanden in te gaan. Ik had van alles bij me. Uh, televisie, radio, boeken, bijbels, lectuur, videobanden, films... Uh, generatoren en appar ...en ja, nou, die zat zo half vol met apparatuur... ...en de andere met mensen. En, en dan gingen wij eigenlijk op het platteland... ...op plaatsen waar eigenlijk nooit iemand komt... ...en waar kerken zijn die een beetje helemaal aan de lot overgelaten zijn... Ja. ...daar gingen wij onderwijs geven... En, ...en cursussen van een paar dagen organiseren... ...die mensen van, ja, bijbels en evangelisch materiaal voorzien... ...en zo bemoedigen en uh, ook, uh, ja, daar zijn... Mooi. En, en want een kinderhuis, daar kan ik me dan wel... Eh, al, al vrij makkelijk iets bij voorstellen. Maar dat, dat tweede wat je zei, een wat, wat Ik denk dat er heel veel mensen zijn die luisteren... die denken, wat is dat nou weer? Nou, wat je in die tijd, en, en nog wel een beetje ziet... is dat er heel, al wel veel geëvangeliseerd is op veel plaatsen in het land. Ja. En dat er overal wel, zeg maar, kerkgebouwtjes waren waar mensen, uh, ja, kleine gemeentes in samenkwamen. Maar dat het, uh, ja, uh, dan werd vaak, zeg maar, de eerstbekeerde... die werd als voorganger aangesteld. Maar een gebrek eigenlijk, een geweldig gebrek aan kennis... aan, aan uh, rijpe of wat uh, gegroeide christenen die stabiel leiding konden geven. Dus uh, we zien eigenlijk dat, dat uh, daar heel veel, ja... En, en, en ook met alle gevaren van dien, van dat er uh, ja, wildgroei is, dat, er, dat men ineens allerlei dingen anders doet die, die eigenlijk niet bijbels zijn. Dus daar is dan, uh, wat je zag, is dat er een geweldige noodzaak was van een gezond en gedegen, ook christelijk onderwijs. En ja. daar richting in krijgen. Okay. Nou, uh, vandaar discipelen vormen. Dus leer ze onderhouden al wat ik u bevolen heb, zegt de Bijbel. Mm -hmm. En, en uh, ja, dat is eigenlijk wat wij doen... op die trainingsschool... en dan op jonge mensen gericht. Pakweg 18 tot 35. En die groep... die zeg je, je komt tien weken bij ons binnen... en dan gaan we de, de fundamenten... van het evangelie door. Maar ook... Eh, ja je leren als het ware bidden... God zoeken. Hij is een levende God... die, die ook jouw leven wil leiden. En, en eh, ook, ook... jouw leven verandert. Dus... Ja. dus een stuk karaktervorming, wat dat betekent. Ook in het met elkaar optrekken. Tien weken lang dag en nacht eh, bij elkaar zitten. Dat doet ook wat met de mensen zelf. Mm -hmm. nou, zo, eh, en daarna gingen zij in principe terug naar de plaats waar zij woonden. Of vandaan kwamen in hun eigen kerk weer. Om wat ze ja, daarmee geleerd en gezien hadden van God. Dat gewoon mee te nemen naar die plek. Ja, klinkt nuttig. Maar ik, ja. ik, ik kan me ook voorstellen, want je doet dan natuurlijk allerlei mooie werk op zo'n plek. Uh, maar het is ook wel even... Ja, hallo, je gaat met een heel gezin naar, naar een ander land. Uh, Spaanstalig Moet iedereen opeens Spaans leren spreken? Uh, en natuurlijk een hele andere sfeer. Je zit in ontwikkelingsland, weg van de luxe. Uh, uh, uh, hoe is dat eigenlijk? Nou ja, ik kan natuurlijk vragen hoe was dat toen, toen je naar heen ging? Maar dat is al lang geleden. Ik ben eigenlijk benieuwd. Van. Je bent, met jullie zijn pas weer een soort van teruggekeerd, toch? Of niet? Wij zijn in 2006 teruggekeerd. Ja. En... Uh... En, en vanaf die tijd zijn wij regelmatig terug, maar zitten we eigenlijk nog steeds in een proces dat we, wat wij toen allemaal zelf deden, ja. dat doen nu al een andere mensen. En een heel bestuur is daar in Bolivia, waar wij nu uh, dit jaar uit gaan stappen, ja. maar we willen dat dat allemaal goed doorgaat, ook als er een dag komt dat wij misschien daar fysiek zelfs helemaal niet meer heen kunnen, ja. vanwege de leeftijd. Maar uh, eigenlijk zijn we nog steeds in dat proces van onszelf misbaar maken. En dat de nieuwe generatie als het ware de, de vlag overneemt. En, en, de, en ook de visie vooral en daarmee doorgaat. Ja. Maar is het is niet een ontzettend contrast tussen, tussen het leven hier en het leven daar? Zeker als je nu daar een beetje ook keer tussen switcht. Toen ik in 2006 terugkwam, toen wij in 2006 terugkwamen, moet ik zeggen, was dat zeker. We hebben zeker 1, twee jaar moesten we erg wennen. Ook, ook hoe in Nederland de dingen werken, dat ben je dan ook wat kwijt. Toch ja. inmiddels met de belastingen, met, met, met gezondheidszorg. Je moet alles weer een beetje leren. Dus, maar goed, wij hadden genoeg mensen om ons heen die uh, ons daarbij hielpen. Nu is het zo dat wij, ik zeg wel eens 2000 hebben, als ik in La Paz land... Dan hoef ik daar niet te wennen, dan ben ik daar thuis en daar gedraag ik maar zo'n halve Boliviaan. Yeah. En kom ik weer terug hier in Nederland op Schiphol, dan ben ik ook thuis en dan uh, zeg ik nou... Hey, uh, dus ik, we, we zijn nu gewoon uh, heel makkelijk switchen wij en afgelopen jaar ben ik daar door omstandigheden drie keer geweest. En eigenlijk is dat voor ons heel makkelijk. Dan, dat is voor ons niet zo'n hele emotionele, culturele omslag. Nee. We zijn bij, bij de werelden heel erg gewend en, en, en, en voelen we ons op ons gemak. Begrijp ik. En dan uh, om alweer de tijd snel mee afsluiten, ben ik wel heel benieuwd naar, naar de kinderen. Want je zegt drie tieners heb je meegenomen tot een relatief jonge leeftijd. Uh, zijn die daar blijven wonen? Hebben die daar nu een leven op gebouwd? Uh, alle twee van de drie. Alle drie ze hebben, dan, hebben op een gegeven moment, toen ze 18, 19 was... zijn gaan studeren in, in Nederland, België of in de States... Uh, zijn getrouwd geraakt. En twee echtpaarden zijn op een gegeven moment teruggekomen. Ja. Met getrouwd met hun man. En hebben één heeft een aantal jaren de trainingsschool geleid. En die zijn nu voorgangers, nu op dit moment in uh, Chili. Ja. En uh, Zuid-Amerika. Een andere... Uh, Zoon en do dochter en schoonzoon die zijn in Nederland bij een zendingsorganisatie werkzaam mm -hmm. en ik heb ook nog een, een uh, zoon uh, die getrouwd is en die is uh, voorganger in Duitsland en in een victory outreach werk is nou. de, dus appel, uh, de appel valt niet ver van de boom nee precies dat <laughs> is, uh, ja dat klopt dat zou je vast ook trots maken denk ik als vader ja, nou, meer dankbaar en aan de andere kant, als ze gewoon iets anders hadden gedaan, was het ook goed geweest, denk ja. ik. Maar dat is gewoon toch hun, hun keus en, en ook, dat hebben ze zelf ook wel gezegd, uh, naderhand, wij hadden dit zelf nooit willen missen. En, en dat is ook iets wat ik uh, zie bevestigd in wat ze doen. Ja. ja. Nou, mooi. Hé, hey, dank uh, uh, Piet voor jouw, uh, nou ja, ik, zou, ik kan niet zeggen update uit Bolivia... maar wel even jouw, uh, eigenlijk jouw mooie verhalen over hoe je daar ooit heen bent gegaan... en wat je daar toch in die tijd hebt kunnen neerzetten... en hoe dat nu weer langzaam, maar zeker toch wordt overgenomen door anderen. Ja. Uh, en veel succes dan misschien wel met het, uh, met het loslaten, vooral de komende jaren. Ja, dankjewel. Yeah. En tot ja, de volgende ja, keer. Oké, okay. ja, fijne ja, dag. Bedankt, dat was Pietpunt, gewoon uit Nederland, maar vooral over zijn werk in Bolivia. Ik heb nog iemand aan de telefoon en die is niet in Nederland. Die is in Oeganda. Goedemorgen Ingrid. Niet meer? <laughs> nou, dat is altijd... Ja, Als je belt met, met landen die, die een beetje in het ontwikkelingsgebied liggen... dan kan de telefoonlijn zomaar wegvallen. Dus Ingrid, die is even niet meer. Ik ga er even proberen te bellen en uh, dan mogen jullie even genieten van een kort uh, stukje muziek.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 Friendship will never die You're gonna see it's our destiny You got a friend in me You got a friend in me Yeah, you got a friend Nou, dank aan Randy Newman dat hij even, even de storingen wilde opvullen... Met, met het mooie nummer You've Got A Friend In Me. Um, Ingrid, goedemorgen vanuit Oeganda. Goedemorgen. Ja, de lijn werkt nu wel gelukkig. Ja, ja. Is dat, is dat uh, vaak zo, als je dan belt met, uh, met, uh, met vrienden of familie... dat het dan opeens wegvalt? Dat hij je uh, afbreekt, ja, regelmatig. Regelmatig ja. gebeurt dat. Uh, ja. Dat hoort er een beetje bij. Ja. Het hoort erbij. Ja, maar het is toch wel de parel van Afrika, hè, dat land? Ja, dat is zeker weten. Ja, ben je er een beetje het, verliefd uh, op? Ja, nou, het is gewoon mijn land. Hè. Ik, uh, ik woon hier nu 25 jaar en het is gewoon een prachtig uh, land. Meer Met, dan, uh, meer dan uh, Nederland? Ja. ja, ik voel me meer thuis in Oeganda dan in Nederland. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Jij mist niet uh, een broodje hagelslag? Of een, uh, ja, of een kroketje? Ja, natuurlijk. Ja, en een patatje met. Maar kijk, als daar je geluk van hangt, is het ook wel zielig. Ja, dat, dat ben ik helemaal met jou eens. Dat ben ik, dat zijn, ja. Het zijn van die kleine dingen, maar inderdaad, daar, daar draait het niet om maar, in het leven. Nee. Uh, <laughs> ja, jij maar, bent er ook inderdaad, al, inderdaad, dat... je, je zegt het zelf, ik woon er al een hele tijd. Uh, in 1981 zie ik je staan dat jij er naar uh, vertrok. Uh, ja. ik, ik heb je ook wel eens eerder over gesproken. Maar ik kan me goed voorstellen dat de mensen nu luisteren dat helemaal niet gehoord hebben. Kun je nog eens even kort vertellen waarom je toen naar heen ging? Um, ja, ik ben in 81 naar Ooganda gekomen. Omdat ik uh, eigenlijk gewoon wilde weten wat het was om niet alles te hebben. Ik vond dat, dat, ik, uh, dat ik het eigenlijk wel goed voor elkaar had. Ja. Met een huis en een auto en een baan en geld. En ik had zoiets van ik wil wel eens weten wat het is om te leven als je niet alles tot je beschikking hebt. En een van de criteria was dat ik een land wilde waar geen Coca-Cola was. Want Coca-Cola was voor mij een, uh, een, een sein van ontwikkeling. Ah, oké. Okay. Uh, maar hoe kom je daarachter? In die tijd was er geen Coca-Cola in Ogana. <laughs> hoe zoek je dat nou uit? Dat, dan, uh, kom je erachter <laughs> nou, dat daar geen nee. Coca-Cola is? <laughs> nou, het was natuurlijk net nadat Amin het land uh, verlaten had. Dus het was gewoon chaos in het hele land. Er was eigenlijk helemaal niks te krijgen. Behalve mm -hmm. wat maïs en bonen er ah, okay. dus, uh, was geen, ja. uh, geen, geen ruimte voor een luxe product als Coca-Cola? Nee, nee, nee. Die, dat in die uh, jaren nog niet. Nee. nee. nee. En nu, uh, dat is natuurlijk alweer een tijd geleden, je zit er nu de hele tijd. Kun je eens kort uitleggen wat je daar precies doet? Uh, ja, we hebben op dit moment, ik heb jarenlang een organisatie opgezet voor straatkinderen en communitywerk. Uh -huh. En dat heb ik uh, acht jaar geleden overgedragen. En toen ben ik met een uh, centrum begonnen. ...waar we mensen helpen te zien dat, dat Gods verlangen is om een vader voor ons te zijn. Ik heb zo lang met weeskinderen gewerkt die... Uh, ja, ...en een van de symptomen van weeskinderen is dat ze gewoon ontzettende eenzaamheid hebben... ...en, en verlaten voelen. Ja. En het gevoel hebben dat er niemand voor hen is. Mm -hmm. En uh, wij doen nu cursussen en uh, seminars voor mensen die, uh, die gewoon weer um, vanuit het hart connecten willen met God... Oké. Okay. Maar zijn het ook altijd mensen dan die bijvoorbeeld al, die al christelijk zijn? Of, of misschien wel helemaal niet? Uh, nee, van allerlei. We hebben nu net een, uh, een groep van 35 jongeren gehad. Ja. Met allemaal verschillende achtergronden. Er waren ex-kindsoldaten bij die gevochten hadden in de rebellenoorlog. Er waren extra kinderen bij. Nou, sommigen zijn christen, sommigen niet. Mm -hmm. Maar... Uh, het is het verlangen van God om, om gewoon een relatie te hebben met zijn kinderen. Dus we helpen ze gewoon te zien dat ze door God gewenst zijn... en dat God heel graag met hun uh, een relatie wil, uh, wil hebben. Ja. Wat heel mooi is, maar ik, ik denk wel, uh, ik weet niet precies hoe dat in, in een land als Oeganda gaat. Wat natuurlijk wel vrij christelijk is, ik weet in Nederland denk ik, als je, als je zoiets zou doen, dan zou er ook wel kritiek op komen. Van ja, uh, dat, dat er opvang is voor, voor uh, dat soort getraumatiseerde kids is natuurlijk fantastisch. Maar om, om daar meteen het geloof aan te linken. Uh, wat, wat voor een ja, christen natuurlijk heel vanzelfsprekend ik... is, maar krijg je daar niet ook wel eens kritiek op? Nee, eigenlijk niet. Het is natuurlijk een heel christelijk land. Het is een heel religieus land. Maar religie is natuurlijk anders dan relatie. Ja. En bij ons gaat het puur om relatie. We zitten ook niet verbonden aan een kerk. Nee. Maar we helpen mensen gewoon te zien van, jij bent gewenst. Want je hebt een vader die jou gemaakt heeft en die jou op deze tijd en op deze plaats een goed plan voor je leven heeft. Precies, dus het is wel relatie vanuit een christelijk perspectief. Ja, ja, ja, ja, als Jezus zegt, hij is de weg naar de vader, dan helpen we mensen net iets een stapje verder te kijken dan Jezus die de weg naar de hemel is. Ja, en, en is dat echt, werkt dat echt zeg maar, om die kinderen? Want ja, ik, ik ken het alleen van, van de films, om van die getraumatiseerde kindsoldaten die vaak heel erg verhard zijn. Helpt dat om die, om, om dat soort kinderen zeg maar, te, ja moet je dat zeggen, ontdooien? Ach oh man, ik, ik heb zo gedood de afgelopen maand. Hebben we dus 35 gehad, een hele maand. Want we hadden ze al eerder gehad voor een paar dagen. En dat bleek te kort te zijn. Ja. Maar zoals Pieter zei, van als God gewoon mensen visioenen geeft bijvoorbeeld. dan verandert er iets. Er was een jongen die had uh, in de oorlog gevochten had, verschillende mensen gedood. Hij, hij komt ons centrum binnen. Met een, met een hoofd hangend. Zo van: ja, voor mij is er geen hoop meer. Ik, mijn leven is verpest. En in een tijd van stilte, waarin we gewoon vragen of God wil spreken... neemt God hem helemaal mee de hemel in en ziet u de hemel... en hoort u God zeggen van, je bent zo belangrijk voor mij, je bent mijn kind. En binnen tien seconden ja, is een hele uh, gezichtsuitdrukking veranderd. Zo van, ik hoor erbij. Wow. Ik ben niet verworpen. Maar nou, dat, dat vind ik zo gaaf. Dat is, wel, dat is wel een weet. heel mooi concreet voorbeeld, ja. Ja, ja en zo waren de legio van die voorbeelden, weet je. Dan beginnen we de dag met stilte en zeggen van... ga maar gewoon ergens in de tuin zitten. En vraag goed maar of hij tot je wil spreken. En dan komt er een jongen terug en die zegt van... ja, God zei tegen mij dat hier een jongen is en die heet Dirk... en dat is een man die vol met wijsheid zit. Ja. Dus ik zeg, is er hier iemand die Dirk heet? En en een van de jongens doet zijn hand omhoog. En hij begint te stralen. zo van En later vroeg ik het. Ik zeg van, hoe vind je dat? Als, als God dat tegen iemand anders zegt. En toen zei hij, ja maar God had het ook tegen mij gezegd. Dat ik, dat ik wijsheid heb. Ja. Nou weet je, dat soort dingen. Dat, ja. dat is zo cool. Ja, je wordt er helemaal, je, je gaat er ook helemaal. Eh, volgens mij, ik zie jou helemaal glunderen door die telefoon. Ja joh. Ja, ik vind dat echt te gek. Want je, ik heb jaren natuurlijk gewoon zo geprobeerd. Om mensen hun omstandigheden te veranderen. Ja. Maar als je nu ziet dat het hart verandert... dan veranderen die omstandigheden ook. Ja, van binnenuit. Ja, van binnenuit. Mooi zeg. Ja. Hey, maar, maar toch, het is, het is een land. Je, je ziet dan veel mooie, mooie vreugdevolle dingen vanuit jouw werk. Maar het is ook een land met, met best, wel veel, uh, best wel veel problemen. Uh, ik vroeg je ook wat, wat speelt er momenteel? En dan geef je aan, er zijn uh, allemaal corruptieschandalen in het nieuws. Terwijl toch wel een land uh, nou ja best wel met een goede ontwikkeling is de laatste jaren. Wat is er nu precies aan de hand? Nou, wat er aan de hand is dat, uh, dat er rond de president een aantal mensen zijn die al jaren in de regering zitten. En die uh, eigenlijk uh, ja, nu aan het ontdekken, of nu wordt komt het naar buiten dat ze al jarenlang eigenlijk hun eigen portemonnee zo ontzettend gespekt hebben. Ja. Dat uh, het parlement zegt ze moeten eruit. Maar de president zegt van uh, ik wil ze erin houden, want het zijn mijn vriendjes. Ai. En dat brengt uh, op, een, op het moment uh, heel veel uh, ja, spanning toch wel teweeg. Ja. Dus er is een actiegroep en die heeft nu iedere maandag, noemen ze het de, de Black Maandag... Mm -hmm. um, waarin iedereen in het zwart gekleed gaat om te rouwen over de corruptie in het land. Ja. Maar dus gisteravond was er een bischop uh, bij betrokken en die wordt dan gewoon in de gevangenis gezet. terwijl die niks doet, alleen maar in het zwart rondloopt. Zo. Dat is wel en, heftig, want dus... dat bevestigt ook een beetje dat, dat clichébeeld... wat er vaak is van Afrikaanse landen, van, van vriendjespolitiek binnen de overheid... en geld wat achterover wordt gedrukt... Uh, wat, ja. je, wat je eigenlijk niet wil, je hoopt toch dat het een keer anders is. Maar ook in Oeganda is dus dat aan de orde van de dag. Ja, het is op het moment heel erg. Zelfs dat je, als je in een winkel zegt... Uh, de, je begint er zelf niet eens over, maar mensen beginnen er zelf over. En zeggen van jongens, hoe, hoe, hoe moet ons land verder? En ja. mensen zijn er echt heel erg bezorgd over. En hoe wordt daar vanuit het buitenland ja. op gereageerd? Uh, nou, er zijn verschillende landen die hun steun hebben stopgezet... zodat het op orde gebracht wordt... En ook Nederland heeft al drastisch gekort uh, met hun, uh, hun financiën naar Oeganda toe. Ja. Omdat het vertrouwen gewoon weg is. Ja. Hmm. En, en worden alleen de financiën gekort? Of wordt er ook echt zeg maar, uh, een hartig woordje gesproken met de overheid? Uh, ook, ook als in om uh, um, zeg maar te, te helpen van hé, hey, verander iets. Dan, dan kunnen we dat eventueel weer herstellen, die financiële steun? Um, ja, ik ken de in's en out's van de diplomatieke kringen niet, maar er zal ongetwijfeld natuurlijk uh, overleg zijn. Dat wordt niet allemaal zomaar gekort. Nee. Maar um, ja, het is zo. Het komt nu allemaal zo naar de buitenwereld toe in het, in het nieuws dat, uh, dat het gewoon een, een publiek geheim is of niet meer een geheim is, zeg maar. Maar ook geen wil lijkt te zijn om het op te lossen. En dat, dat is wel ernstig. Ja. Nou, hopen dat daar een verandering komt. Hey, we moeten bijna afsluiten nog even kort. Wat staat er voor, uh, voor deze dag op jouw planning? Oh, deze dag ga ik heerlijk uitrusten. Heerlijk uitrusten? Ik heb net mijn koffie gezet, ja. Oh. Ik heb een drukke tijd gehad. En uh, het is uh, een publieke holiday. Het is hier heel rustig. Dus ik ga met mijn been omhoog zitten staren over de rivier. Oh, dat klinkt heel goed, Ingrid. Geniet je ook een beetje van ja. mij dan? Ja, doe eens. <laughs> ik, ik moet gewoon werken. Ah, uh, ik drink er eentje op je. Ah, nou, proost alvast. Ik, uh, ik zou zeggen, een hele fijne dag en uh, succes met jouw werk daar de komende tijd. Ja, dankjewel. En, uh, en dank voor de update. Doeg. Ja, dag. Dat was uh, Ingrid uit, uh, uit Oeganda met een update over haar werk daar. Um, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van het programma Dit is de Nacht. En dat mag ook wel, want het is uh, 1 voor 6 met nog 20 seconden te gaan... tot het uitgebreide Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En ze gaan het hebben over onder andere de onrust op de westelijke Jordaan-oever. Uh, dat en veel meer straks in dat uitgebreide Radio 1-journaal. En van mijn kant wens ik u een hele fijne dag.